Vier jongens hebben zich gemeld bij de politie... naar aanleiding van de mishandeling van een 71-jarige man in Den Haag. Het gebeurde maandag. De man overleed later in een ziekenhuis. De vier jongens zijn 13, 14 en 15 jaar oud. Eerder heeft zich ook al een 14-jarige jongen gemeld. Ze zitten allen nog vast. Het weer vannacht helder en tussen de 5 en 9 graden. Lokaal kans op een mistbank. Morgen zondag en droog met 21 tot 25 graden. Zondag wordt het een beetje warmer, maar dan is er ook kans op regen of onweer.